Journaal. Op de VN-klimaatconferentie in Qatar hebben de De afspraken uit het protocol zijn bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan... door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De onenigheid tussen de verschillende landen was zo groot dat er nog de hele nacht is onderhandeld. Belangrijk twistpunt was de vraag of landen hun niet gebruikte emissierechten voor de uitstoot van CO2... mogen meenemen naar een nieuw Kyoto-akkoord na 2020 anti en oud-president Nelson Mandela is opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria voor medisch onderzoek. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Suma bekendgemaakt. In een verklaring zegt Suma dat de 94-jarige Mandela er goed aan toe is. Er is geen reden voor alarm. De onderzoeken zijn normaal voor iemand van Mandela's leeftijd. Mandela heeft een zwakke gezondheid. Hij is al een paar jaar niet in het openbaar verschenen. De Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam krijgt vandaag de eretitel Basiliek. Tijdens een vesperviering leest een afgevaardigde van de een document voor... waarmee de kerk de 24ste Basilica Minor in Nederland wordt. Het Vaticaan keurde de aanvraag goed omdat de kerk een belangrijke rol speelt... in de devotie rond het mirakel van Amsterdam. Ook de vereering van de heilige Nicolaas, patroon van de stad Amsterdam, speelde een rol. In de Oosterschelde bij Wemeldingen is een duiker om het leven gekomen. Een andere duiker raakte gewond. Het tweetal kwam door onbekende oorzaak in de problemen. De gewonde duiker werd overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. Ambulancepersoneel probeerde op de andere, kant, de andere op de kant nog te reanimeren, maar hij was al overleden. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Het weer het gaat dooien met in de avond en nacht kans op regen, natte sneeuw en ijzel.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 Autobedrijf Sandvoort, ook groepen op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. Yes. Dit is Kerst met ZFM met men nu entertainment for you. Een echt kerstgevoel krijgen. Ja, wat een heerlijk gevoel, dat kerstgevoel. Ik vind het een mooi plaatje van Cascada. Met uh, Last Christmas. Ik vind het uh, wat hipper dan normaal. Ja, een beetje power zit erin. Een beetje power in die uh, reet. Een pepper in je reet. Hey, uh, je had het net over... Uh, uh, uh, kerstmarkt of zo? Ja, we hebben het toch net al over gehad. Ja, maar wat, wanneer is het? Vijf, 15, 15 december? 15 december, ja. En uh, hoe is het dan? Net zoiets als een jaarmarkt of zo? Of, uh? Nee, het is wel kleiner. Het is uh, rond de... 20 A35 kraampjes met allerlei leuke kerstsnuisterijtjes en, uh, en uh, suikerspikramen, bijvoorbeeld soepkraam en nog veel meer. Dat soort dingetjes. Lekker eten, drinken, maar ook gewoon leuke spulletjes bekijken. Komt ook een kerstman? Ja, de kerstman komt ook. En kerstelfjes? Kerstelfjes weten we nog niet en dat, uh, oh. is, dat weten we later. Dat vind ik wel leuk als die komen. Ja, ja. ook oh, als er 13 zijn. Ah, dat is toch leuk? Dat is ja. Een, ja, lekker sfeertje toch? Een, kerst, ja. een kerstelfje erbij. Er dus komen ook rendieren zo met de om die ook. Of, uh... Nee. Niet niet. En een sneeuwpop, een bewegende sneeuwpop. Ja. En de yeti. Ah, ja, wie weet. En, uh, en de hoopjes van de kerstman. <laughs> de zwarte pieten van de kerstman. Zeg maar. De zwarte pieten van de kerstman, dat zijn de elfjes toch? Ja, oh, en dat de elfjes. Jij hebt er ook van die, van die kleine smurf, die rode broekjes en hier groene Ja, Dat toch? zijn elfjes. Hij zijn het elfjes. Ik denk. Oh, mijn elfjes zie ik allemaal van die witte elfjes over. Nee, kijk maar op Google Elfjes. Kerstelfjes. Komt het helemaal goed? Hey, um... Maar vanaf 4 uur, of vanaf, ik bedoel 2 uur gaat de kerstmarkt voor start volgende week. Tegelijk een beetje met de opening van de ijsbaan. Oeh, ja, hoe zit dat dan met de ijsbaan? Ik hoorde ja. iets over jou. Zullen we dat zo meteen vertellen? Zometeen. Houden het nog een beetje spannend voor de luisteraars. Oeh. Spanning opbouwen. Wat zien we hebben is er natuurlijk bij en zometeen vertellen we natuurlijk eventjes alles over. Hé, hey, wil jij nog iets horen? Dus we nog een kerstplaatje draaien. Zometeen? Zometeen? Of heb je er eentje klaar staan? Hey, ik, ik heb er zo heel genoeg van hier staan. Ik, heb, uh, ik ben een kerstbal van Bert, uh, Bert en Ernie. Ken je die? Zullen we even, gewoon even eventjes... Ken je die? Ken je die? Ken je nee, deze? nee, laat maar luisteren. Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers en ik keek naar zo'n glimmende boom.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 Nou. Kinderradio, nee, dat gaan we niet aan doen. <laughs> we draaien gewoon een hele andere draaien. We doen gewoon, uh, uh, gewoon deze. Even kijken, waar is die? Ja, ja, ja. Van George Michael, December Song. Gezellig. You've gone I went a little Crazy God knows They can see the child But the soul That falls upon my bed and love, love That it. I need needed Falls every single day For each and every Child The Lord just Smiles for all to see. Kept her from me. <laughs> the Yes, I dream Dus uh, hey na na, ik uh, ging niet zoveel meedansen, hey, dus na, ik was, ik uh, uh, dat het bijna afgelopen was. Ik, uh, het weekend zat lekker voor de deur. Ik krijg net me bericht een uh, feestje vanavond, dus dat wordt uh, zuipen als een gek. Dus ja, wordt... is dat zo? Ja, dat is feestje wel hoor, denk ik. Oh, hé, hey, maar, uh, ja, Rudy, of van uh, Rudy Aldo, Rudy, sorry. Rudy. <laughs> ja, ik, uh, oh, stop, uh, wat zeg jij nou? Rudy, Rudy. Rudy, Rudy. Ja. ja, Rudy. Dat vind ik wel een beetje jammer van je. Rudy, de red nose, Rain. Oh, die, we die Speciaal voor Rudy. ik hem opzoeken? Op nee, maar Aldo, eh... Uh, zulke taal hoort niet op de radio, joh. Zappen, zappen. Ik bedoel, uh, een drankje nuttige. <laughs> een en, drankje en, nuttige. En een dansjewagen. En een dansjewagen met mooie vrouwen erbij. Weet ik niet. Dat maakt jij dat man. Zometeen natuurlijk Popstar Henry. We zijn op het bord op schoot. Die is nu begonnen. En... Uh, maar is het hem? Ja. Speciaal voor Rudy, hè? Rudolf Rudy. Het is hem niet, hoor. Ik vind het wel genoeg. Ja, nee, <laughs> Sorry, nee, nee. Ik dus moet even, even lolletjes door, maar... Uh, nee, laat maar. Nee, uh, mislukt. Mislukt, Sorry. mislukt. moa moa moa moa Die heb ik dan weer niet, hè? Nou, nee, jammer weer. Maar, we hebben niet zo'n knop als schielbrilers. Als je één knopje indrukt. En uh, dat hij dan uh, een leuk liedje uh, uitkomt. Maar, nee, ik heb wel iets anders, maar... Wist uh, je dat er dit, dit liedje een paar geleden in de top 1 stond? Nou, alle feministen de deur uit. Het is geen tafel op de radio, maar het stond een paar geleden op nummer 1. Vreselijk Kunt Kan je voorstellen? Nee. Ik ook niet. Hey, maar uh, even wat anders. Even serieus. Even to the business nou. Ja. Jij... Uh, had iets over uh, de schaatsbaan, je Wat je waar vertellen? Ja, ja, ja, ja, ja. Hij komt eraan. Hè. 15 december, de schaatsbaan hier op het uh, Raadhuisplein. Uh, en uh, ja, helemaal super natuurlijk weer geregeld. Ik heb gehoord dat hij dit jaar ietsje groter is qua oppervlak. Dus dat is uh, helemaal goed nieuws. Oh, dus er kan meer, meer rondjes draaien nu? Ja, meer rondjes draaien. En uh, wat, wat, wat ook gewoon uh, hartstikke leuk is, dat je uh, natuurlijk elk jaar het geluid daar mag verzorgen. En wij gaan ook weer live. En dat doen we extra dit jaar. We doen, uh, dit jaar doen we eerst de opening van de ijsbaan. Dus uh, 15 december zullen wij een live uitzending doen vanaf de ijsbaan. En dan uh, de volgende dag uh, is er. Uh, Zondag in Kennemerland. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Ho. Oh, maar dan ga ik jou oh. verbeteren. 15 december is de opening van de schaatsbaan. Ja, en dan, zijn dan zijn we een, er met CUVM bij, met Entertainment for You. Inderdaad. Uh, wat ik vernomen heb, is dat jij er bent, dat, Roy, dat Rudy er is en dat ik er ook ben. Ja, gezellig. En uh, jullie gaan de uitzending maken en ik ga, denk ik, maar op de, op de baan staan of zo. Even, even een schaatsje wagen. Ja. En dan 23 december, oh. een weekend later, dan zijn dan wij er. zijn ook wij met, met Entertainment for en You. En dan zijn we met zondag Kenland er. Ja, die, die zondag zijn jullie inderdaad met zondag in kennen, maar er ja. is heel veel live, uh, live uh, radio. Dus dat is hartstikke leuk vanaf de ijsbaan. Dus we brengen het laatste verslag van de ijsbaan hier in Zandvoort. Leuk. Maar eigenlijk hè, vind ik dat we even iets moeten doen. Ik, draai, ik ga proberen een pirouette te draaien. Voor elke rondje dat ik draai wil ik iets krijgen. een gaat naar een goed doel. Ja, gewoon naar serieus Request misschien? Ja. Voor elke pirouette rondje dat ik draai... Wil ik, uh, wil ik iets hebben? Heb jij een leuk idee om te storten voor dat rondje wat ik ga draaien? Laat even weten op uh, de Facebook van ZFM Zandvoort. Of bel even. Ze gaan nou bellen? Of bel even naar de studio 573 1969. Maar ja, we gaan. Uh, dat duurt nog even een weekje voordat uh, dat klaar is. We gaan eerst even lekker verder met muziek. Hier komt uh, Cannonball met van Showtech. Thank <music> you. you got when the mother you got when the motherfucking beat drops.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 Henry. Oh, wat Het, is het met Popstar Henry. Hey, Henry! Hey, dag, goedenavond, jongens daar in de studio en de thuis natuurlijk ook. Hoe is het bij jullie in Zandvoort? Ja, een beetje wit. <laughs> een beetje, wit, wit, ja, wit. Dat hebben we hier natuurlijk ook. En lekker koud al. Hebben uh, jullie daar in Zandvoort of valt mee? Nou, ik vond het gisteren wel koud, maar vandaag valt het mee. Ja, het is hier ook hartstikke mooi weer geweest, de zon nog dag geschenen. En, ja, ik... uh, het, vriest, het vriest nou behoorlijk al. Dus ik denk een graad of twee, drie vrizen hier al. Dus uh, maar dat hadden ze ook voorspeld. Dat zou wel eens 10 graden kunnen vriezen en bij jullie ook denk ik ook wel of die dan? Ja, bij ons hebben het vannacht min 7 graden gevroren. gevoren. Oh, de temperatuur zit toch lekker toch? Ja, uh, alleen dan kunnen we alleen nog niet schaatsen. Nou, nee, nee, dat nee, lijkt me niet. Dat zeker niet op de Noordzee. Of op de, op, de, op, de, op de zee, hè? Nee, nee. Je bent trouwens niet in gesprek met Rudy, die is er vandaag niet. Ik ben Aldo en Roy ja, zit naast mij. Had ik, had ik al gehoord, ja. Oké. Okay. Ja. je het even. <laughs> dus nou kan je alles zeggen over Rudy wat je wil. Ja, dat je ja, hebben. Ik ga me lekker meeluisteren, dat maakt verder niet uit. Ja. ja goed jongens, ik heb natuurlijk weer een Nederlandse show uit showdienstviering uit, uitgezocht. En, nou ja. een van de dingen die me natuurlijk opvielen was uiteraard de dood van uh, Jeroen Willems inderdaad. Is, uh, Vreselijk. In, uh, ja, ja, vandaag de in de duiven is die is de afscheid van hem genomen. Ja, die, uh, die ja. wordt vandaag of zo afgehaald toch? Is dat? dat is vandaag uh, toch van, het afscheid? Uh, de afscheid was vandaag, ja. En dan kijk ik weer naar de Prinsengracht was dat. Oké. Okay. En uh, maandag wordt hij begraven in uh, bestoten kring. En uh, ja, daarvoor vindt nog in de stad Schouwburg. nog een bekersplaats uh, voor de genoten, Dus uh, ja, en vanavond is er nog een. Uh, vanavond, vanavond op de haven, geloof ik, zet nog een twaalf minuten durend eerbetoon aan de uit. Dus uh, Oké. Okay. Ja, ja dus vanaf kan dan de strafkamer is het special van het tv-programma Opium. Dus uh, als je dat wilt zien, uh, ik even kijken. Ik ben vijftien jaar, is natuurlijk geen leeftijd. dus veel te jong. En, uh, ja. Wel, dingen gebeuren, hè. Dus eh. Uh, ja, in ieder geval, uh, het heeft wel toegeleid dat het uh, 125 jaar jubileum halen van, uh, van het Koopende Theater van Carré in Amsterdam is dat wel in ieder geval. Ja. Of in ieder geval uitgesteld, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat was aan het uh, repeteren, door, en die hardeval, toch? Nu kreeg je een hart toch, Ja, precies ja. hartstilstand de stadvlopen dat hij gegeven heeft. Ja, het, uh, ja. ja dat is uh, heel triest allemaal, joh. Ja, het zijn wel leuke dingen nee. Nee, exact. Maar goed, we hebben nog andere dingen kunnen opduiken trouwens nog. Uh, ik zie dat er, als je nog een huisje wilt kopen in Amsterdam in de Vondelstraat, en ja, wil er eentje te koop voor je, want Anoukje probeert naar huis te verkopen. Oh. En uh, ze voegt tot door de tijd 2,2 miljoen door, dus dat gaat dan wel nog. Maar ze is in ieder geval gezakt naar 1,7 miljoen. Dus als je nog interesse hebt, dan kun je dat nu nog kopen. Oh, uh, een koopje dus, hoor ik. Ja, een ik koopje. Je hebt alleen een beetje problemen met de fundering, Dus uh, oh. als Mieren het, het, daar een beetje instort, dan uh, moet je het natuurlijk niet verschrikken. Maar huh. hij nou, moet je even laten, laten opknappen. Ja, ik denk het wel. Dat moet opgeknapt worden. Maar ja, dat kost dus ook de nodige, nodige centen. Dus uh, wat dat ja. betreft... Uh, ja, nee, laat maar zitten. hoeft voor mij niet. Nee, Amsterdam vind ik ook helemaal niet echt uh, mooi om te wonen ofzo, zo. Uh, Veel ja, te druk vind ik het. Veel te druk. Uh, ja, vind ik het. Ben ik met je eens, joh. En als je een gegeven moment echt even uit wil gaan, dan moet je... Nee, laat maar, nee, laat maar zitten. Laat me lekker hier. Ja, dat zit je goed, hoor. Prima. Ja zo is dat Jo. Goed, dan hebben we hebben natuurlijk weer de, finale, de halve finale gezien voor de Voorzitter van Holland. Uh, oh, ja. uh, wat mij een beetje opviel eigenlijk is dat uh, ja, Floortje Smit is nog vind ik, nou, met kop en schouders boven de rest uitsteken hoor. Zeg ik ook voor kwaliteit. En ze heeft natuurlijk ontzettend veel ervaring, ja. en, uh, maar ja, als ik toch kijk naar de rest, dat vind ik toch, uh, dat vorig vorige seizoen van de Voorzitter van Holland, vond ik uh, de, de kandidaten nog een stuk uh, beter dan, uh, dan nu. Ja, ik vind uh, in dit niveau van dit jaar vind ik veel een stuk beter ja, vind je het niet ook een stukje beter dit, dit jaar? ja, dat vind ik een stuk bij de Nee, beter ik, beter ik, niet, ik niet. oh, ik wel. Nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. nou, ik kijk natuurlijk naar meer dingen. ik kijk niet alleen naar, naar, naar hoe ze zingen, maar ik kijk natuurlijk ook naar uitstraling en eh, hoe ze uh, presenteren. ik kijk uiteraard naar de gezichtsuitdrukking en dan zie ik toch dat dat floortje ja, die toch, uh, die heeft die heeft, die, heeft, die, heeft die, uh, die ervaring heeft ze gewoon. En uh, die vind ik gewoon ontzettend goed, ook ontzettend goed zingen hoor. En het zingen en uh, presentatie is van Floortje gewoon, uh, die staat boven, boven iedereen. ik het kan natuurlijk alle kanten op, want uh, ik zeg ook van, ja, uh, als je kijkt naar de, de Single Pop, dat uh, nee, is de iTunes chart, dan staat Leona, die staat op nummer 1. Ja. En uh, Floortje Smith staat op nummer 4. En uh, die Johannes Rijtma, die wordt uh, een Lady Smaalsong, uh, die staat op 6. Ivan en Oosterzo, dat is allemaal de kandidaat die dus in die finale zit, die, komt op uit, uh, die is binnengekomen op de tiende plaats. Blijft natuurlijk het feit dat je, als je binnenkomt in de, in de iTunes chart, uh, binnen de top 10, dan doe je het niet verkeerd natuurlijk, hè? Nee, zeker weten niet, nee. Dat lijkt me er ook. Ja, het leuke vond natuurlijk dat, dat Angela Groothuizen, die meent ook verstand te hebben van, uh, van, van muziek, maar als je zegt van Sander bent de voice of Holland, ja, dus, dus niet, hè. Want, uh, ja, wat we gezien hebben is dat, uh, dat Sander gewoon huis is. Ja, dus, uh, afgevallen. Ja, en zo goed vond ik ook helemaal niet hoor. Dus, uh, maar goed, dat is, maar, dat is mijn mening. Maar ik vind die uh, Leona vind ik wel goed zingen. Ja, ja, ja, ja. ze is zonderweg goed, uh, Leona. Uh, die heeft ook een bepaalde uitstraling. Dan hebben we nog natuurlijk die jongen met, met, met de gitaar, uh, Ivor. Ja. Ivor, Ivor Oosterloo. Vind ik ook heel erg goed. Hij heeft een aparte uh, eigen stijl, een uh, hele goede uitspraak. Dus uh, ja, het kan misschien ook nog wel spannend worden volgende week. Ja, ik vind het alleen wel jammer dat vorige week uh, Mariet van, van de Brand eruit is gegaan. Ik was er een beetje fan van, hè? Ja, goed. Ik bedoel, uh, het kan zomaar gebeuren. Ik heb er zelf ook meegemaakt, dus. <laughs> ja. Ik weet er alles van. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk iets anders dan de Voice Holland, Want uh, ik, zeg, ik heb het wel gisteren kunnen zien. En dat is even de e enige keer dat ik, dat ik dit seizoen heb kunnen kijken. Uh, dan hebben we de TV-kantine. Die wint een internationale prijs. Nou, en oh. uh, ik denk dat Wojder helemaal blij mee is natuurlijk. Want die is helemaal fan van de TV-kantine. Dat klopt. Dat klopt. Uh, ja, ja, dat klopt. Hè. En, ja, dat klopt. De TV-kantine heeft uh, vrijdag in, de, in, in Montreux de Montreux Comedy Award in de wacht gesleept. Nou, maar super. Nou, dat is Kijk. echt helemaal super. Dus ik zeg wat dat betreft is het internationale erkenningsinnos van dat uh, van programma. En dat vind ik geweldig, joh. Gaan ze jou een keer imiteren bij de tv of Wat zeg je? Gaan ze jou nog een keer imiteren in de tv kantine? No, you never know, hè. <laughs> Zou, je, Zou je het leuk vinden als ze het doen? Uiteraard, natuurlijk, zeker weten. Laten we maar proberen. Huh? <laughs> kijk, kijk ons zelf eens een keertje zien. Nee, dat ja. moet niet uh, gebeuren, maar goed, uh, ik ben ik sta er alles voor open natuurlijk. Ja. Uh, ja, goed, dan heb ik gezien dat uh, Tony Braxton, uh, of lees ik hier, dat Tony Braxton het ziekenhuis is opgenomen. Hey, met wat? En, uh, ja, die heeft een uh, uh, klachten die worden voorgesteld door zitten lupus. Oh. Nou, als je weet wat lupus is, dat is een uh, auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem ontregeld is. Nou, En dan krijg je last van je gekricht, de interne organen, de huid wordt aangetast. Ja, en doordat dit soort dingen is, is het niet meer in staat om op te treden. En uh, is daar dus ja, zelfs diep in de schulden geraakt. Oh. Ja, en om toch haar uh, rekening te kunnen betalen, of weet ze uit de kleren te halen van Playboy? Dus jongens, als je maar even nog. Maar uh... nou, je dat dan nog maar zien aan die ziekte van de. Wat zeg je? Wil je dat nog wel zien in de Playboy, Naar de ziekte van de? Of, uh? Ik heb geen idee hoe ze er momenteel uitziet. <laughs> dus uh, we, laten, we laten het dan wel verrassen. Uh, ja. ja, we gaan het wel zien hè. Ja, we ze ons helemaal verrassen, denk ik. Goed, dan hebben we nog één dingetje voor jullie jongens. En uh, ja, naarmate uh, je ouder wordt, heb je ook wel eens last, dat je een beetje lastigheid krijgt van je ogen. En, uh, ja, Frans Bouwer, die, die zag de laatste tijd niet meer zo scherp. En uh, hij heeft tijdens de zoektocht naar een mooie bril met die Bergstantse zoon Christian. En hij heeft een nieuwe bril. Of hij heeft een bril op uh, dit uh, momenteel, uh, Frans Bouwer. Oh. Dus uh, sta iedereen te kijken als je Frans Bouwer uh, met een bril ziet uh, binnenkort. Hè. Nee, dat uh, gaan we dan uh, nu. Dat weten we nu. Ja, Gerard Jonathy heeft natuurlijk destijds ook een bril uh, aangemeten. Het is ongeveer dezelfde. Maar kijk eens op internet. Dan uh, staat een uh, link en kun je Frans met, uh, met bril zien. Oh, daar ga ik nog eens even kijken. Ja, nou, maar even kijken, mezelf natuurlijk, hè? Ja, ja goed even... jongens daar, Ja, uiteraard. <laughs> eh, goed, jongens, ik ga jullie een ontzettend fijn weekend wensen daar in Zandvoort. Ja, dankjewel. Dat, uh, dat het maar heel gezellig wordt het weekend. En dat er maar veel, uh, veel toeristen mogen komen. En uh, dan, wij horen elkaar dan in uh, ieder geval volgende week weer. Hè? Ja, ik word alleen nog wel één vraag. Ja, vertel eens, jongens. Ik, ben, ik weet dat jij een, een kerstplaat gedraaid, gemaakt hebt. Wat heb ik een? Een kerstplaat. Een kerstplaat, <lacht> een kerstplaat. Ja, dat is even kijken van John Delft was dat nummer geloof ik. Christmas for Cowboys, hè? Ja, dan ben ik hem dus aan het zoeken, maar ik kan hem dus nergens vinden. Ah oh, ja, ja, ja, ja daar moet ik jullie nummer een keer nog een keer doorsturen denk ik hè. Ja, ik zit nou op YouTube te kijken naar na dat liedje, maar. Uh, nee, nou, hij, maar nee. hij moet erop, hij moet erop staan. Want toen heet het ook alweer. Christmas for Cowboys. Oh, goed. Roosje zoek uh, eens even. Ja, ja, ja, ik ben, ik ben er al de hele tijd eigenlijk stiekem bezig. Nou, zoek even een zoek even titel. Questions uh, voor Cowboys en dan... Questions Cowboys. En dan, en dan kom geen bij mij uit. Even kijken. Nou, ik... Uh, ja, jawel, jawel, jawel. Even goed zoeken, dan kom ik geen garandeer tegen. Voor Cowboys. Of, of zoek bij DUO432 aan elkaar. DUO432, dus D-U-O, 432 aan elkaar duo 432 <laughs> dus d u o 432. Dan staat hij ook volgens mij tussen. Duo, 4, nee, dat... 3, 2, even kijken hoor. Nee, ik, ho uh... ik, ik hoor jullie kijken. Ja. Ja, ja, ja, daar komt, daar komt wat. Ja, ik hoor jullie... Ik hoor Duo, jullie... Henry en Honey. Nee, dat is niet. Ja, daar dat, dat staat, dat staat hij wel onder denk ik volgens mij. Ja? Even uh. voor Cowboys. Ja, staat hij. Ja. ja, we gaan hem gewoon even ja. draaien, ja, gaan gaan is Speciaal draaien, voor Harry. jou. Ja, <laughs> Komt-ie aan. Vonden. Hey, Henry. Fijn hey, weekend. weekend hè. Hoi bye toy Tolly in the saddle, we spent Christmas Day hey, Driving the cattle okay. over snow-covered hey. ways All of the good hey. gifts given today Ours is the sky and a wide-open range <laughs> cities, they have different ways, football and agnob and Christmas parades, I'll take my blanket, I'll take the reins, Christmas for cowboys and wide open planes. We stop for the night The stars overhead Are the Christmas tree lights The wind sings a hymn As we bow down to pray It's Christmas for cowboys And the wide open plains Open gooi this christmas for cowboys and a wide open place. Nou Roy, even eerlijk. Heel erg gezellig. Nou, ik vind het leuk klinken. Voor, ja, uh, mooi. voor de kerst uh, voor de cowboys mm. vind ik het heel erg gezellig en leuk. Ja, voor de cowboys. Hé, hey, maar even wat anders, jij wou, uh, zei je net, uh, ja, een, fout, ik wil een fout, fout kwartiertje doen. Nou, mee, zullen we dan anders. deze beginnen?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 Zo Roy, was dat uh, fout genoeg? Ja, en de volgende plaat. Ja, dat nog dan fout. Oh, oh, oh. Er zit een uh, dansje bij zelfs. Hè? Ja. Dat is, Hoe uh, oh, ging het ook weer? Uh, handen vooruit. En dan ja. uh, draai je ze om. En dan op je schouders, uh, ja, op en je hoofd, een, en op roodje, je heupen, en op, op je kont. En dan ga je draaien. Ja. En het is uh, de Macarena. If you could, I'll take you home with me. I'll let the quid Magarena get tu cuerpo of Palegia Magarena. Hey, Magarena! I'll let the quid of Palegia Magarena Magarena. Hey, Magarena! Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. He was out of town and his two friends were so fine. Baila tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo a dar la alegría tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo dar la alegría tu cuerpo alegría Macarena. Eh Macarena. con alegría macarena tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena baila tu cuerpo para alegría macarena tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena baila My name is Macarena, I always at the party con las chicas que están buena. Come join me, dance with me, and all you fellas head along with me. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Gala tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Gala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Magdalena.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 Ja, dat was de Macarena. Mijn Rooijpje meegedaan. Ja, ik zag jou wel heel erg meedansen. Ja, ik heb er helemaal zin in, joh. Ja, het weekend, de he, het volgende weekend. plaat ga jij zo meteen doen, denk ik. Ja, maar eh... Uh... Nee. <laughs> Foute muziek, toch? Foute muziek, zei je. Nee, nee, nee, nee. Maar de volgende plaat ga jij oh. echt zo meteen doen op dat feestje, denk ik. Welke plaat? Welke plaat. Zullen we wat draaien? Wat is dat dan? hem maar op Play. Oh die! Oh oh oh, oh. Ken je deze nog? Door aan de koers zag ik jou open En ik ben heel lekker zag al lekker uit Nu zie ik ze in mijn ga je met mij me dansen Ik ben de slagroom en je hartstikke ivraag Doe mij een doppeltje en een bries er aan de las Maar er was niemand net zo mooi als jij. Wij hele hebben we lopen chance. En ik vroeg schat, wil jij wat drinken van mij? Weet je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 Toch leuk, als is een plaatje of je maakt en je heet Loesje. Ja. Wij draaien deze plaat altijd uh, als er verjaardag is en er mijn tante heet Loes. Dus uh, dan draaien we hem altijd. Dus, uh. Ah, daar dus zijn ik echt heel blij mee? Nee, nooit. <lacht> dacht ik al. Maar en, de uh, volgende is echt fout. Ja, fout, je luistert he? nog steeds naar ZFM Zandvoort hoor, uh, daar niet van. Maar uh, Rudy is er niet vandaag en uh, Roy en ik hebben de, de touwtje in handen. Ja. Maar ik, he ik helemaal, want Roy zit uh, achter de computer en ik zit achter het mengpaneel en stuur de muziek aan. En uh, Roy kwam met een leuk idee om er uh, het foute kwartiertje van Entertainment for You van te maken. Dus uh, daar luister je nu naar. Yeah. Uh, de volgende plaat is wel, uh, denk ik wel heel bekend bij iedereen. Uh, ja, vooral even, uh, uh, onder de... Onder de jongeren? Of uh, onder de wat ouderen? Wat, uh... <laughs> nee, maar onder uh, deze categorie. Oh, ja, ook al een fout. Yeah. Maar uh, van de Village People. Ik denk dat iedereen het wel iets zegt. Van uh, YMCA. <laughs> young man, there's no need to feel down I said young man, da yourself off the ground Maar het was uh, het. Uh... Village People met YMCA. En hoe vond je het uh, gaan hoor? Het uh, foute kwartiertje. kwartiertje. Uh, nou, ik vond het leuk. Het zou leuk zijn dat de volgende keer de luisteraars ook mee gaan doen. Dus dat ze dan ook platen gaan aanvragen. Ja, nou dan uh, is dat voor een volgende keer. Maar uh, wij zijn er helaas doorheen. Ja, volgende week live vanuit de, vanuit de ijsbaan. Vanaf de ijsbaan. En ja. wilt u daar verzoekjes voor indienen? Dat kan nu al via www.zfmzandvoort.nl En dan stuur je gewoon een e-mailtje naar de redactie. Of uh, hashtag uh, ZFM of ZFM. En dan komt het ook uh, bij ons terecht. Ja, en uh, ik ga volgende week weekend draaien. Wil je ja. daar uh, iets aan voor geven? Een, een, een, een hond, een kat, een uh, donatie, weet ik het. Dat mag. Een kus. Maar dit was het. Tot volgende week. Bye bye. bye. 3FM, dan sturen we allemaal.